8 uur. Dit is Radio 1. Het Marcel Oosten. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1-journaal hoort u meer over de opluchting... en de kater over het bereikte woonakkoord. Want het kwam allemaal in kannen en kruiken... hoort u ook al in het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. De Eerste Kamer heeft met dat woonakkoord ingestemd. Rond middernacht bleek dat ook PvdA-senator Duivenstein het steunt... na toezeggingen door minister Blok voor wonen. De hele avond was nog onzeker of Duivestein voor zou stemmen. Hij had vooral bezwaren tegen de verhuurdersheffing voor woningcorporaties. Die komt er wel, maar als blijkt dat er veel negatieve effecten zijn... wordt de heffing verlaagd. En voor Duiverstein is dat genoeg. Als je deze discussies zo scherp voert, dan weet je gewoon dat je grenzen opzoekt. En je probeert die grenzen op te rekken. En ik zie dat die grenzen opgerekt zijn, dat er nu... Een officiële brief ligt van het kabinet... waarin er een veel zwaardere evaluatie aanwezig is... waarin de evaluatie naar voren is gehaald. Nou, dat vind ik een verbetering. De stemming is een opsteker voor minister Blok van Wonen... die heeft zijn plan door de Kamer geloodst... zonder dat het hem extra geld kost, zegt verslaggever Joost Vullings. Zijn marges waren klein van minister Blok... dus hij zou het ook spannend hebben gevonden... want als het Adrie Duiften had doorgezet... dan was het een harde borteling geworden. Maar hij heeft uiteindelijk toch uh, met een vrij minimale toezegging... Uh, zijn, zijn belangrijke wet door uh, de, de Eerste Kamer geloodst. En Adrie Duivestein zei na afloop overigens dat hij niet van plan was om zich aan te sluiten bij de oppositie. De Oekraïense oppositieleider Klitschko zegt dat president Yanukovych zijn land heeft verraden. In een toespraak zei Klitschko dat de president het nationale belang van Oekraïne... en het vooruitzicht op een beter leven voor iedere Oekraïner omzeep heeft geholpen. Gisteren werd duidelijk dat Yanukovych nauwere banden heeft aangeknoopt met Rusland. Met het akkoord lijkt de rol van de EU uitgespeeld. De chef van het VN-team dat in Syrië onderzoek doet naar chemische wapens... pleit voor een nieuw onderzoek om vast te stellen... wie verantwoordelijk is voor de aanvallen met gifwapens. Orkacellström gaf leiding aan het VN-team dat bewijs verzamelde... van het gebruik van chemische wapens op 21 augustus bij Damaskus. Daarbij kwamen volgens de Verenigde Staten zeker 1400 burgers om het leven. Zeldsström zegt dat er veel feiten zijn verzameld, maar niet genoeg om vast te stellen wie de schuldige partij is. The crime is here. It's a to use zegt dat het mandaat voor het onderzoek niet zo ver ging om die schuldvraag te onderzoeken en daarom is volgens hem een breder onderzoek nodig.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 Twee Amerikaanse astronauten in het International Space Station... gaan minstens twee ruimtewandelingen maken. Ze gaan een pomp vervangen die vorige week kapot ging. Drie jaar geleden ging diezelfde pomp ook al kapot. En er waren toen drie ruimtewandelingen nodig om hem te vervangen. De NASA hoopt dat de klus nu in twee keer kan worden geklaard. De eerste wandeling is zaterdag. En ook maandag staat een ruimtewandeling gepland.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 Stonden met mensen, ja, dat, dat is natuurlijk een ongelooflijk iets. Hij was al een tijdje ziek, nu is hij overleden. In Portugal kon hij van Rietschoten, hij is 87 jaar geworden. Dan nog het weer, eerst in het noorden wat regen, later droog en wat zon en het wordt ongeveer 8 graden. Vanavond en vannacht regen en veel wind aan de kust, mogelijk stormachtig. Morgen eerst buien, later ook wat zon en een graad of 8. Tot nu toe met een rustige oogtendspit. Jolanda van der Velden bij de AWB. 75 kilometer file, dat valt reuze mee voor dit tijdstip, zelfs op een woensdag. De meeste van die files die staan ten noorden van Amsterdam. Rond Utrecht valt het ook nog hartstikke mee. Wat opvalt is de A8, daar hadden we even een rijstrook dicht richting Amsterdam, dat is weer opengesteld, tussen Westzaan en Oostzaan 8 kilometer. Een ongeluk op de A12 Duitse grens richting Arnhem bij 7 naar 2 kilometer, daar is de linker reisrook dicht. Verder was er ook even een auto met pech op de A20, gouden richting Hoek van Holland. Bij Moordrecht was even de rijstrook dicht. Die is weer van de weg afgehaald. Uh, twee kilometer staat er, valt wel mee. Uh, vervelender is de aanrijding op de A67 Venlo richting België. Tussen Asten en de Heide. staat inmiddels 11 kilometer. Volgens de laatste informatie van Rijkswaterstaat gaat het nog wel een uur duren... dat bij Gelder op de linkerreis ook dicht is. Burgemeester gemeester Hoes van Maastricht heeft een probleem. Zijn privéleven wordt besproken in de gemeenteraad. Maar de vraag is of de gemeenteraad daar wel iets mee te maken heeft. U hoort zo meer.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 Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Adrie Duiverstein's reportatie zorgde vooraf voor veel commotie en spanning. Het viel uiteindelijk erg mee. Hij zei gewoon ja, met als gevolg. 37 tegen, 38 voor. En dat betekent dat het wetsvoorstel is aanvaard. En de Eerste Kamer dus instemde met een verhuurdersheffing. Deze heffing moeten de wooncorporaties ophoesten. Het levert de schatkist een bedrag van 1,7 miljard euro op. Doordat de PVDA-senator uiteindelijk over ging, zijn grote politieke problemen voor het kabinet afgewend. Politiek verslaggever Margret Boer sprak vannacht na afloop van het debat met minister Blok van Wonen. Minister Blok, bent u opgelucht? Ja, natuurlijk. Het was een, een, een spannend debat over een heel belangrijk wetsvoorstel. Nog een belangrijke hervorming van de woningmarkt. Dus uh, dan ben je inderdaad opgelucht als het uiteindelijk ook goed gelopen is. Het draaide in dit debat uh, toch veel om uh, de Partij van de Arbeid. En dan met name senator Adrie Duiverstein. Hij heeft erg aangedrongen om die wet tijdelijk te maken. Dus te laten eindigen in 2017. Daar voelde u helemaal niet voor. Is ook niet gebeurd. Waarom heeft hij zijn zin niet gekregen? Kijk, een harde einddatum in een wet betekent dat je meteen de vraag hebt... en hoe gaan we dan daarna de financiën rondbreien? En eh, om die reden vond ik dat geen verantwoorde keuze. Ik begrijp wel heel goed de zorg die eh, Adrie Duister... maar ook andere woordvoerders hadden... Eh, dat zo'n ingrijpend wetsvoorstel natuurlijk ook wel grote gevolgen kan hebben. Ik heb daar zelf vertrouwen in, maar dat betekent dus ook... dat ik graag bereid ben om die wet goed te evalueren... En dat ik ook in de Kamer heb gezegd, mocht ik nu ongelijk krijgen en er zijn toch schadelijke effecten, dan ben ik ook echt bereid om aanpassingen te doen. En, en als dat betekent aanpassing van de heffing, ben ik daartoe bereid. Dan moeten we natuurlijk elders financiering vinden, want we willen geen grotere tekorten. Maar juist omdat ik zoveel vertrouwen heb in deze maatregel, kan ik zo'n toezegging ook met gerust hart doen. Nu uh, heeft uh, Adrie Duifstein in het debat ook steeds gezegd... dat geld wat u binnenhaalt, hè, die 1,7 miljard met die verhuurdersheffing... moet eigenlijk niet helemaal naar die staatskas. Een groot deel moet terug naar die corporaties. Het liefst dus via een fonds. Nu zegt hij nou, ik ga zo'n fonds onderzoeken. Maar echt heel veel geld gaat er niet terug naar die woningen en die wijken. Het is ook nu zo dat we eh, in de heffing al de mogelijkheid hebben gecreëerd... om bij investeringen in gebieden die het echt nodig hebben... bijvoorbeeld Rotterdam-Zuid of in krimpregio's... om daar een lagere heffing te krijgen. Om juist maar dat is niet wat Duivestein bedoelde, hè? Nee, de heer Duiverstein, maar ook daar waren weer andere woordvoerders... die hem daarin bijvielen, zeiden... wij zouden eigenlijk liever een fonds hebben. Ik heb aangegeven dat de manier waarop we het nu gedaan hebben... ook de snelste manier was om te realiseren. Maar dat ik ook bereid ben om te kijken of dit in de praktijk goed werkt. En als we vervolgens zeggen, dit werkt niet zo goed... we storten eigenlijk datzelfde geld liever in een fonds... dan is dat voor mij ook bespreekbaar. We hebben dat geld toch gereserveerd gere op deze manier... Maar de heer Duivstein wil eigenlijk veel meer geld in zo'n fonds. En ook echt een heel echt fonds wat gericht is op die investeringen in die wijken. Ja, de, de wens uh, om veel geld te hebben speelt natuurlijk vaker in de politiek. Maar uh, iedere politicus weet ook dat uh, geld een schaars, uh, schaars goed is. Dus op dit moment heb ik natuurlijk geen, uh, geen extra geld. Maar ga ik wel goed kijken of het geld wat we beschikbaar hebben ook goed wordt besteed. Al met al kun je aan het eind van het debat toch concluderen dat uh, de PvdA de heer Duiverstein heeft moeten buigen voor uw woonplannen. Ik wil het echt niet formuleren in eh, dat iemand voor mij moet buigen. Het doel van de wet is ook helemaal niet dat er iemand buigt. Het doel is dat we verder gaan met het gezond maken van die woningmarkt. Gelukkig zien we nu dat de woningmarkt hier een aantal maanden aantrekt. Maar dit was ook een noodzakelijke wet. Die is door de Kamer en dat is heel goed voor de woningmarkt... en de hele werkgelegenheid die eraan gekoppeld is. Moet u zich niet een winnaar zo aan het eind van, uh, van dit debat? Nou, ik voel me heel tevreden. Maar niet omdat ik iemand heb overwonnen. Maar omdat we een belangrijke wet aangenomen hebben gekregen. Is de blok van wonen kan dus door met zijn woonakkoord. Joost Vullings in Den Haag. Joost, ja, hij gaf het zelf al aan, blok. Hij heeft ook geen geld. Uh, hij kon ook niet zoveel toezeggen. Maar heeft hij het ook op zijn beurt hard gespeeld? Ja, dat, dat kan je wel zeggen. Ik denk ook dat hij gewoon vaak heeft moeten uitleggen dat er gewoon geen ruimte is. En dat hij ook euh, sorry, euh, zelf vindt dat hij veel heeft gedaan. Want als je kijkt naar hoe euh, de huurplannen in het regeerakkoord stonden en wat er nu ligt, is er al veel veranderd. Gisteravond is er niet veel veranderd, maar in die tijd daarvoor wel. Dus eigenlijk had hij al al zijn concessies uh, gedaan. Ja. ja, en dat houdt dan wel een keer op natuurlijk, wat hem betreft. Ja, spanning liep hoog op de afgelopen dagen. Uiteindelijk uh, kunnen de partijen nu opgelucht uh, ademhalen. Is de kous hiermee nou af? Uh, ja, nou ja, dat is altijd een beetje lastig uh, om, om het in te schatten of hoe, hoe zoiets doorwerkt. Kijk, inderdaad, opluchting is, is de overheersende emotie, maar er is ook wel veel irritatie naar na de P van de A. Ik bedoel, dit moet niet te vaak gebeuren, of beter gezegd, dit moet gewoon nooit meer gebeuren. Aan de andere kant zien ze ook wel dat het eigenlijk wel een soloactie was van Adrie Duivenstein. Dus in die zin neemt het niemand de P van de A top kwalijk. Niemand is boos op uh, uh, Diederik Samson of Marleen Bart of Lodewijk Ascher, Maar ja, dit, dit wil je gewoon niet vaker zien. En dit toont ook gelijk de, de zwakte aan van de constructie van de vijf partijen... die het woonakkoord steunen en het herfstakkoord steunen. Ze hebben maar net die ene zetel meer in de Eerste Kamer. Inderdaad één opstandige senator of een senator die vergeet naar de stemming te kopen. En je hebt gelijk een enorm probleem. Uh, als, als het cda zou aansluiten bij een akkoord, ja, dan heb je wat ruimte voor dissidenten. Dat is er niet. Ja, en dat maakt deze constructie kwetsbaar. Ja, en D66, ChristenUnie en SGP hebben natuurlijk gisteren vanaf de zijlijn met Argus ogen zitten kijken. Hebben zij nou echt ook zitten wachten met het ondertekenen van het pensioenakkoord? Ja, dat hebben ze, hebben ze duidelijk gemaakt. Dat was ook hun manier om de druk op te voeren. Uh, dit weekend van luister, uh, ja, wij gaan dat pensioenakkoord niet ondertekenen. We gaan wel verder met de onderhandelingen en wie weet uh, maken we het gewoon af. Maar er komt gewoon geen handtekening onder voordat Adrie Duijverstein voor het woonakkoord uh, stemt. Hm. Maar nu is het de, de gedaane zaak, nu is het wel rond. Ja, nu is rond. het rond. Het pensioenakkoord wordt ook eh, naar verwachting aan het eind van de ochtend eh, gepresenteerd. Ze komen nog één keer bij elkaar op het eh, ministerie van Financiën, de pensioenwoordvoerders. En dan komen ze ergens een keer naar buiten lopen en dan zullen ze zeggen dat er een eh, akkoord is. Dus ja, naast het woonakkoord is er ook nog, eh, dat is dan gered, gisteren. Het pensioenakkoord wordt vandaag afgesloten. Het was een, een jaar vol eh, akkoorden. Maar het kabinet kan dus wel eh, ja, opgelucht naar huis en de kalkoen eh, kan de braadslee in. <lacht> Wanneer ze dat gaan doen, Joost. Nou, dan horen we je nog over dat pensioenakkoord en de presentatie daarvan. Dankjewel. En Joost, zodat in Den Haag. Ik ga nog even over dat woonakkoord doorpraten met Pieter Vrijen, directeur van woningcorporatie Patrimonium in Veenendaal. En ik sprak hem gisterochtend ook. Meneer de Vrijen, goed morgen maar weer. Goedemorgen. Ja, u ging, het, uh, u ging het volgen, het debat. Viel het uiteindelijk tegen? Ja, dat viel heel erg tegen om een beetje in uw beeldspraak te blijven van de kalkoen. die bij het kabinet dan naar binnen gaat. ja Bij veel huurders is het met die kerstdagen natuurlijk de vraag van... hebben we nog centjes voor een kalkoen? Want uh, ja, het is toch voor, voor 3 miljoen huurders uh, in, in Nederland... is het wel een hard gelag dat de huren zo fors omhoog zullen gaan... op basis van het nu gesloten akkoord. Ja, dat heeft u gisteren uitgelegd wat het allemaal gaat kosten. Die verhuurdersheffing tenminste aan de woningcorporatie... Um, heeft Duivenstein uh, er genoeg uitgehaald wat u betreft? Nou, wat mij betreft niet, want we hadden natuurlijk gehoopt dat uh, de heffing zou worden verlaagd. We hadden gehoopt dat die tijdelijk zou zijn. We hadden gehoopt dat er uh, gestort zou worden van die heffing in een investeringsfonds. Beiden heeft hij, of Alle drie heeft hij niet weten te bereiken. Nee, dat investeringsfonds is er wel, maar daar zit niet veel geld in, hè? Dat heeft hij blok nee, aangegeven, dat hij niet. Dat was er al, die 70 miljoen. Ja. En dat is nog een keer in de Kamer opnieuw genoemd, in de Eerste Kamer, maar dat is niet nieuw. Dus dat is, uh, dat is niet een, uh, een verdienste van het debat van gisteren. Nee, en er komt een evaluatie. Als het echt schadelijke effecten heeft, waar u bang voor bent... waar u ook voor waarschuwt, ook voor de, de bouw... dan zal die bereid zijn, de minister, om er iets aan te doen. Is dat dan iets? Dat is een heel klein openingetje, maar het, het geeft natuurlijk ook aan dat de maatschappelijke druk die daarvan uit zal gaan, dat die wel ernstig gaat worden. Want iedereen gaat dat kleine gaatje natuurlijk in de komende periode gebruiken om te laten zien wat die effecten van die wet zijn. Dus de, de maatschappelijke uh, strijd over dat punt, die zal eigenlijk toe gaan nemen door deze opening die er geboden is. Een opening overigens waar geen geld voor is. Maar iedereen zal uh, laten zien, ja voor de bouw is het desastreus want de investeringen, die zullen door deze uh, wet, zullen ze sterk naar beneden gaan. En dat is voor de bouwsector natuurlijk desastreus. En ja wat we al de komende of, tijd zullen zien, maar hebben we de afgelopen tijd ook al gezien dat er allerlei onderzoeken komen over de armoede in Nederland, dus de, de betaalbaarheid van het wonen. Ja en die debatten, die zullen de komende tijd alleen maar groter worden. Zeker nu we, uh, de minister heeft gezegd, ja als dat heel erg dan ga ik er nog een keer naar kijken. Ook binnen die uh, twee jaar evaluatietermijn. Dus iedereen zal uh, zich uh, ja, toch wel uh, te hoop lopen bij de minister om te zeggen. de armoede in Nederland door die verhoogde huren zal uh, ernstig zijn. Ik hoor een teleurgestelde directeur van een woningcorporatie. ook teleurgesteld in de heer Duivenstein. Nou, teleurgesteld niet zozeer vanuit de optiek van de coöperatie... maar vanuit de optiek van, van de bouwsector in, in Nederland... maar ook vanuit de portemonnee van onze huur. Dus dat is eigenlijk de grootste teleurstelling. Pieter Vrijen van Patrimonium in Veenendaal. Hartelijk dank dat u me nog even het woord wilt. stellen. Door naar Jolanda van der Velde bij de ANWB. Veel vertraging Marcel bij Eindhoven op de A67 Venlo richting België. Tussen Asten en Knopend Leendeheide staat 13 kilometer. Bij Gelderop is de linker reishok dicht. Er is toch ook een gewonde bij. Eh, daar moet de ambulance voor komen. Het gaat nog zeker wel een klein uurtje duren, denkt Rijkswaterstaat. Verkeer richting Rotterdam kan beter omrijden... vanaf Knopend Heiken via Nijmegen of de A73 en de A15. Maar komende vanuit het zuiden via de A73... kom je wel een beetje in de file tussen Belveld en Maasbree 4 Kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Hoorde het al eerder deze uitzending? De politieke Maastricht wil opnieuw uitleg van burgemeester Onno Hoes. Twee weken geleden ontstond er commotie omdat Hoes gefotografeerd was... terwijl hij een man zo zoende en niet zijn echtgenoot. Gisteren kwam naar buiten dat hij met nog iemand... intiem contact zou hebben gehad. In RTL Boulevard ontkende hij dat. Wat er in het interview staat vandaag van een relatie en seksuele contacten... daar is gewoon helemaal geen sprake van. Kijk, ik ken die jongen. Ik heb met die jonge een keer een kop koffie of glas wijn gedronken, een paar jaar geleden. Dus ik weet niet eens meer welke datum dat precies was of wat we gedronken hebben. Dat heeft hier op de bank plaatsgevonden. En voor de rest niks. Bestuurskundige van de Universiteit van Tilburg, Linse Schaap. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent bezig met een studie naar de positie van de burgemeester in anno 2013. U kunt deze zaak goed gebruiken? Nou, gek genoeg, niet eens zo heel erg. Maar het is nu dus zo heel bijzonder wat er gebeurt. Niet zo heel bijzonder. Nee. Waarom nee. niet? Nou ja, kijk. burgemeesters zijn kwetsbaar. Uh, dat geldt niet alleen voor meneer Hoes. Maar dat geldt voor uh, alle dik 400 andere burgemeesters ook. Burgemeesters zitten in een glazen huis. Uh, ze krijgen meer bevoegdheden. Uh, dat zijn kwetsbare bevoegdheden. Uh, media aandacht is, uh, is groter geworden. Uh, dus ja, dat geldt voor meneer Hoes ook. En dat geldt voor andere burgemeesters ook. Dus in die zin... Wou ik maar zeggen, uh, het is niet bijzonder wat gebeurt. Ja, er, er is een hinderlijk achtergrondgeluid bij u. Misschien is het uw stoel, meneer Schaap. Moet u heel stil ik, zitten en liefst niet meer ik ademen. Zit, oh. Ik zit heel stil. Ademen <laughs> zal ik toch proberen te doen. Dat ja, ja, doet u maar. wordt een heel kort gesprek. Precies. Ja, en nu speelt natuurlijk mee dat Hoes uh, natuurlijk bekende Nederlander is. En zijn partner ook nog is. Dat, dat ja, speelt zeker. ook nog mee. Ja, en uh, het is ook nog eens zo dat de partner ook erg geïnteresseerd is... in de privé-aangelegenheden van sommige andere bekende ja. Nederlanders. Dus dat speelt ongetwijfeld wel, uh, wel mee. Maar tegelijkertijd zou ik zeggen, ja, voor de gemeenteraad... en ik hoorde dat vanochtend ook een paar gemeenteraadsleden zeggen in uw uitzending... van ja, waar, waar gaat het nou om? Ben je nou als burgemeester door je privégedrag kwetsbaar? Ben je chantabel? Nou, dat vraag ik me eerlijk gezegd af. Hè? Hoe opener over je, uh, uh, ja, je activiteiten bent, uh, welke dat dan ook zijn... Ja, hoe minder chantabel uh, je wordt. En dan kun je hoogte raad nog zeggen: Ja, we hebben een moreel oordeel. Nou, volgens mij moet je daar buiten blijven. Uh, ja, en in de tweede plaats, kun je nog goed functioneren als burgemeester? Ja, dat is de, dat is de belangrijke vraag. Ja. Maar, maar valt kijk, Hoes dan uh, wat te verwijten, vindt u? Want u geeft net zelf aan: een burgemeester zit tegenwoordig steeds meer in de etalage. Ja. ja, dan moet je misschien je inhouden. Ja, nou ja, kijk. Ik heb ook begrepen uh, dat er sprake was van een beetje een extra glas wijn. Althans, dat waren vorige week de, of laatste de eerste berichten. Ja, kijk, daar moet je voorzichtig mee zijn. Hè? Je moet als burgemeester. Ja, je bent 24 uur per dag uh, burgemeester. Er kan op elk moment een calamiteit in je gemeente gebeuren. Dan moet je bereikbaar zijn. Dan moet je helder beslissingen kunnen nemen. Met een helder hoofd beslissingen kunnen nemen. Ja, dus dat valt te verwijten. Uh, daarnaast, ja, uh, je, je weet inderdaad dat je in een glazen huis zit. Dus ja, ik zou zeggen, wees een beetje voorzichtig met wat je in je privéleven doet. Tegelijkertijd, ja, dat gaat uiteindelijk niemand wat aan. Nee, maar dan ga je er vervolgens toch op in, uh, want mensen denken dat het ze wel wat aangaat, je geeft een reactie, en vervolgens klopt dat niet helemaal. Hoe zei dat hij, de vorige keer dat hij met de fractievoorzitter sprak, zei hij dat er niet meer feiten zijn die de stad in discrediet zullen brengen. Ja, dat bleek toch niet helemaal waar te zijn. Heeft hij het ook verkeerd nee, geformuleerd? Dat... Ja, dat, dat, dat denk ik wel. Dat, dat, dat merk je natuurlijk al vaker. Ja, gut, wat is nou nog belangrijker? Wat, nou, wat is niet meer belangrijk? Nou, dan gaat het erom. Dus... Of, de, of de burgemeester wel helemaal. De waarheid spreekt. Ja, dat, dat, dat snap ik. Uh, kijk, je kunt dit soort zaken inderdaad... beste, maar meteen openheid van, van zaken geven. Of zeggen van, ja, luister, schat je niks aan. Maar ja, goed, dan zijn de consequenties ook voor jou. Kijk, er speelt nog iets mee. Uh, de gemeenteraad heeft tegenwoordig... een veel grotere rol in de, in de benoemingsprocedure. He, feitelijk zou je kunnen zeggen, stelt de gemeenteraad de burgemeester aan, wat formeel niet juist is, want dat is de kroon, hè, de regering, maar de raad speelt wel een steeds grotere rol. Dus ja, je bent als burgemeester ook steeds afhankelijker van wat de raad uh, vindt. Ja, en als er dan wat partijen zijn die ook graag willen roeren in privé aangelegenheden, die graag, ja, die niet zoveel meer op hebben met traditioneel gezag, hè, wat je als burgemeester toch nog wel, uh, wel hebt, ja, dan word je daardoor ook extra kwetsbaar voor, ja, als er in je privéleven even wat, uh, wat misgaat. Ja. Lijkt erop... Dus je moet daar voorzichtig mee zijn. Ja, dat wil ik net zeggen. Het lijkt erop dat je toch nog extra op je tellen moet passen. Nu nog meer. Ja. ja. Dat uh, lijkt me juist de conclusie. Nou, we hebben het onderzoek afgerond. Meneer Schausaus. Precies. <laughs> Hartelijk dank dat u even naar Duitsland wilde komen. Goedemorgen. Prima. Dag.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 Stil hoorde u van Jewel. Zo heb je een volle bankrekening. Ah, dat is lekker. Zo met de feestdagen. En zo is die weer helemaal leeg. Sterker nog, mijn orenmers in Amsterdam, sta je rood. Ja, dat gebeurde onder andere publicist, schrijver F. Starik... waar ik vandaag ben. En uh, zo'n 9000 andere Amsterdammers die een soort tegemoetkoming... een soort belastingtechnische maatregel is het... van de gemeentelijke belastingen hebben gekregen. Dat is normaal per jaar een bedrag van... bij sommige mensen 100 euro. Bij u was het normaal... Ik, ik, ik weet het eigenlijk niet. Nee. Ik vermoed er 155 euro gegeven. Het gegeven dat ik 15.500 euro kreeg. Ook. Dat gebeurde 13 december. Dat is in Amsterdam door een punt fout, fout gegaan. Dat heeft de gemeente 188 miljoen euro gekost. Ja, dan zie je dat ineens op je bankrekening staan, Hollardier. Uh, nou ja, ik, ik zag meteen dat het natuurlijk niet klopte. En er was van tevoren op Facebook natuurlijk ook al om gelachen. Dat allemaal mensen ineens uh, rijk waren. Uh, toen ik het ontdekte, toen bracht de gemeente ook naar buiten. Je mag dat geld natuurlijk niet houden. En toen heb ik het maar teruggestort. En, uh... Meteen? Uh, nou ja, een paar uur nadat ik het ontdekte. Ja. Uh... Met pijn in het hart. Nee. Uh, nou, uh, het gevoel ja, ergens, van rechtvaardigheid. Denk, ergens uh, diep in je hart... Uh, heb je natuurlijk het idee van uh, het Monopoly-spel? De bank heeft zich vergist in uw voordeel. Algemeen een fondskaartje, hè? Dat is een algemeen fondskaartje. En dan mag je dat geld gewoon houden. Met het spel dat wel, ja. Fout in de bank, maar dat zit zo diep in ons collectieve bewustzijn verankerd: dat, dat idee van uh, vergissing in uw voordeel, prima. Maar je maar, mag het niet houden. Dus u dacht, ik stort het terug? Uh, ik dacht, ja, tuurlijk. Ik, ik dacht, dat, dat klopt niet. Nee. Uh, ik, en toen ging u het weekend winkelen? Dan sta je zaterdag bij de Albert Heijn met je volle tas met boodschappen... en dan heb je de ongelooflijk gênante bloosmoment. Van, ho, ik kan die boodschappen niet betalen, want mijn pas werkt niet. Ik sta tekort, Kan niet, want ik heb gisteren nog gekeken. Ja. Maar ik sta wel tekort. De gemeente had namelijk dat geld ook weer teruggehaald... via een stornering, mooi ja. bankair woord. Ja. En dus ze hadden het, het dan was het er twee keer af. Ja, toen stond ik dus ineens 13.000 euro rood... En vervolgens ga je in paniek bellen met de bank... van uh, kijk even op mijn rekening. Dan zie je dat dat twee keer af is afgeschreven. Niet goed, evident, verkeerd. Dus uh, doe even die betaling ongedaan maken. Hè? Ik heb een kredietlimiet van 2000 euro. Ik mag niet eens 13.000 euro rood staan. Dat is een onbestaanbare situatie. De bank kon er niks aan doen. Dan ga je met de gemeente bellen. Dan zit er een crisisteam van 50 mensen. Het bleek dat er 60 mensen dat bedrag vrijwillig hebben teruggestort. En dan denk je toch... Uh, uh, op zaterdag, wanneer je daarmee bezig bent... Dat, ja. dat moet over een uurtje wel in orde zijn. Ik kan in mijn eentje wel 60 overboekingen doen... in een half uurtje. Ja, je typt ze in en dan... De enterknop. Je hebt, je hebt um, al mijn gegevens heb je inmiddels ja. overal verspreid. En, uh, ja. uh, ik, ik kan wel iets overboeken. Maar goed, je wordt dan het hele weekend aan het lijntje gehouden. Ja, de uiteindelijk... gemeente verwijst natuurlijk weer door naar de bank. Ja, iedereen kaatst dat naar elkaar terug. Ja. Wanneer kreeg u het geld terug van de gemeente? Nou, uiteindelijk, ik had uh, gisteren moest ik met de trein en dat kan natuurlijk ook niet zonder plastic. En toen heb ik uiteindelijk besloten uh, om mijn spaargeld te. Op mijn lopende rekening te zetten. Oh. Uh, zodat ik weer gewoon verder met mijn leven kan. Want, uh, ja, dat stond stil letterlijk. Uh, uh, je hele bandbreedte van je denken wordt ook in beslag genomen door dat dwangmatige checken van je rekening. Ook van uh, is dat tekort nou al weg? En doe het nou even. En, uh, ja. Dat heeft tot dinsdag geduurd. Dinsdagavond was het geld. Dus vijf en, dagen eigenlijk, vijf bijna een week. ja. ja. Ja, en u bent niet de enige, maar zo zijn er dus nog andere mensen die bijvoorbeeld dat geld wel, weliswaar niet eens op de rekening hebben gekregen omdat ze misschien in de schuldsanering zitten of nog ergens wat hebben openstaan waardoor zo'n schuldeiser denkt, dat kan ook de belastingdienst zelf zijn bijvoorbeeld, of wat dachten we bijvoorbeeld van het CJIB van de parkeerbonnen en zo, dat ze dat geld ineens uh, uh, afromen want die denken, het staat op die rekening en dan zit je dus ook met een schuld. Goed, uh, Vanmiddag om 1 uur is er een spoeddebat we hebben de oppositie al gesproken vanochtend en uh, ja, dat want daar zijn toch een aantal vlijmscherpe vragen in voorbereiding. Onder andere voor de wethouder van Financiën. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM: Archie.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 PvdA-senator Adrie Duivenstein heeft volgens de Woonbond niets binnengehaald... in het debat over het woonakkoord. Wat hij heeft bereikt is minimaal. Ik had meer verwacht, zegt directeur Paping. De Woonbond vindt het slecht dat Duiverstein toch voor het woonakkoord heeft gestemd... en dat het plan van minister Blok nu wordt uitgevoerd. Blok komt met een verhuurdersheffing... die woningcorporaties moeten gaan betalen. De Verenigde Staten geven 25 miljoen dollar aan extra noodhulp voor de Filipijnen. Het geld is dus bedoeld voor wederopbouw na de verwoestende orkaan Hayan vorige maand. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry deed die toezegging... tijdens een bezoek aan Tacloban, de stad die het zwaarst is getroffen door het natuurgeweld.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 En zes kitesurfers, onder wie vier Nederlanders... zijn aangekomen op de Turks- en Ca Caicos-eilanden in het Caribisch gebied... na een non-stop tocht over de Atlantische Oceaan. In totaal legden ze een afstand af van ongeveer 6000 kilometer. De Nederlandse kitesurfers Max Blom, Filippo van Hellenberg... Huber, Dennis Gijsbers en Ike Frans... kwamen door de weersomstandigheden later in het Caribisch gebied aan dan gepland. En dat zijn de hoofdpunten. Marco Verhoef bij weerplaza.nl. Marco, het zijn moeilijke tijden voor weer mannen en vrouwen. Nou ja, wat, wat je zegt, ach ja, <laughs> mensen willen graag dat de winter komt hè, en die kunnen we niet aankondigen. Nou ja, als dat dan ons enige probleem is, kan ik er toch nog wel een beetje mee leven hoor. Ja, maar het is toch saai hè? Ja, het gebeurt niet zoveel. Ja, nou ja, op zich inderdaad is dat waar. Het is grij grijs vaak waar je tegenaan kijkt. Misschien vanmiddag een klein beetje zon. In de ochtenduren in het noordwesten nog wat gespetter hier en daar. neerslag hoeveelheden stellen vandaag niet zo heel veel voor. En dat dan bij temperaturen die uiteindelijk rond de 8 graden uitkomen. Wind zal dan misschien een beetje een rol gaan spelen later op de dag. In kustgebieden waait het dan uh, krachtig windkracht 6. Beetje een voorbode voor wat er vannacht aankomt. Ja, En de rest van de week het wordt wat natter ook. Ja, we krijgen komende nacht te maken met een, met een front wat overkomt. En een front betekent eigenlijk niet zo heel veel meer dan dat er neerslag komt. In ons geval is dat regen. Buiten dat gaat de wind ook flink aantrekken. In de kustgebieden hard, misschien wel stormachtig, kracht 8. Morgen overdag langzaam afnemend. Dan een paar buien met af en toe wat zon tussendoor. En lokaal zelfs 10 graden op de thermometers. Ja, en dat is voor midden december toch echt veel te hoog. Marco Verhoeven, dankjewel. Door naar de ANWB, Jolanda van der Velden met de verkeersinformatie. Het is droog en rustig. Ja, het is een spits om in te lijsten. Het is alleen wel relatief rustig hoor, want uh, bij Eindhoven heb je veel vertraging op die A67. Maar 95 kilometer file om half negen, ik teken ervoor. De meeste files trouwens die staan ten noorden van Amsterdam. Ik begin met de A12, Duitse grens richting Arnhem. Daar staat bij 7 naar 5 kilometer. Had te maken met een ongeluk, daar zijn de rijstroken weer vrij. Ook een aanrijding op de A59, Zirikzee richting Os. Tussen Ter Heide en Knopend-Hooipolder, 5 kilometer. Beter nieuws over de A67, Venlo richting Eindhoven. Alle rijstroken zijn weer open. File van 11 kilometer tussen Asten en Geldrop... kan hopelijk nu wat gaan oplossen. Bent u onderweg naar Rotterdam en u wilt niet in die file terechtkomen... dan is het devies omrijden vanaf knopend Heiken via Nijmegen... Maar op die A73 Maasbracht richting Nijmegen was wel een ongeluk... tussen Belfeld en de afrit Maasbree 6 kilometer. 5 miljard euro trekken ze ervoor uit bij Opel... voor betere en ook attractievere auto's. En de Nederlandse ontwerper mag die gaan tekenen. KPN biedt KPN1 voor de zakelijke markt. De een van eenvoud. Van vaste en mobiele telefonie en internet...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 7 zeven minuten over half negen. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Vijf dagen na het ongekende noodweer in de Gaza-strook... staat een wijk met zo'n 5000 inwoners nog steeds onder water. Al het regenwater uit de stad en ook uit de overgelopen wateropslag... is naar die laaggelegen wijk gelopen. De huizen zijn alleen met bootjes bereikbaar, merkt ook onze correspondent... Monique van Hoogstraat. De straat is hier afgezet met wat pallets en hekken... En hier loopt de straat nog verder af. Er staan de huizen half onder water. Verderop ook huizen die vrijwel geheel onder het water verdwenen zijn. Mannen met grote waterpakken aan... die hier tot hun middel in het goeren water lopen. Bruin water... Het lijkt een dikke laag olie op te drijven. En enorm veel afval. Geïmproverseerd aanlegstijgertje. Hier wordt een mevrouw op een plat bootje met een gasfles en wat boodschappen terug naar huis gebracht. Naar een huis wat onder water staat of deels onder water staat. Het is heel moeilijk om precies aan te geven... hoeveel mensen nu in dit stukje, in het ondergelopen gebied zitten... hier in Gaza Stad. een schatting 100 tot 400 families. We kunnen nu ook op een bootje mee. Worden er worden nog papiertjes meegegeven met een paar adressen waar we langs moeten... Hij zit hier aan boord met een paar jongens en mannen die terug naar huis willen. Sabit woont hier met vier gezinnen. Vrouwen en de kinderen zijn allemaal weg. Hij zit op de eerste verdieping. En van zijn zoon is net door het raam naar binnen geklommen met. Plastic zak. Voedsel, broodjes, blikjes, suiker. Hij wil zijn huis niet uit. Omdat hij geen familie heeft waar hij heen kan. Uitermate vreemdende ervaring. Als je in Venetië bent. De huizen zijn alleen met een bootje te bereiken. Het verschil met Venetië is dat de helft van de huizen hier onder water staat. Waar Mosaab krijgt een telefoontje van iemand die vraagt... of er ook al iets geregeld is voor financiële vergoeding... als je huis bent kwijtgeraakt. Maar hij zegt, we delen nu eerst de hulp uit. Hier kunnen we vanuit het bootje in een slaapkamer kijken. Op de eerste verdieping van het huis... Zelfs hier staat water. Het is nog geprobeerd om wat te redden. Wat kussens zijn op een bed gelegd, zie ik. Maar het bed is vervolgens gaan drijven en ingestort. Graag liggend terrein. Er zijn dijken opgeworpen. En daar wordt het water nu heen gepompt uit deze wijk. Een soort afsluitdijk, links de buurt die onder water staat, en rechts een tijdelijk bassin om het water in, in te poppen. The je is about something like 1000 kubieke meter per hour. 1000 kubieke meter water per uur wordt er uitgepompt. Hoeveel water is in there? How long will it take? It will take at least 7 uh, days to 2 weeks. Een dag of zeven, misschien twee weken hebben we nodig om deze wijk leeg te pompen. Uh, because uh, the quantity in is around 1 million. En Monique van Hoogstraat, onze correspondent, was in die wijk in de Gazastrook. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1 Journal. Epke Zonderland en Marianne Vos hebben er weer een prijs bij. Op het sportgala kregen ze de Jaap Ede trofee. Voor Zonderland is het al de vierde keer dat hij sportman van het jaar is... en Vos werd voor de derde keer de beste sportvrouw gekozen. Edwin Cornelissen sprak met de sportman en sportvrouw van 2013. Epke Zonderland, heb je eigenlijk nog plaats voor al die beeldjes bij jou thuis? Uh, ja hoor, ja, ja. Nou, ze staan heel erg goed in mijn huis, dus er kan nog wel een beeldje bij. Uh, dus jij weet ook hoe het is inmiddels om op dat podium te staan. Hè? En toch zei je in je speech, het went nooit. Nee, nee dus inderdaad, het, uh, je krijgt zo'n klap adrenaline. Of, uh, ja, ik weet niet wat het is, maar uh, ja, mijn stem begint al te trillen. En uh, ja, dat doet heel wat met je. Ook, uh, natuurlijk ook wat emotie en dergelijke. Ja, zelfs nu nog? Ja, ja, ja, goed, het komt niet allemaal wel even samen dan op, uh, op zo'n moment. En het, ja, ik, ik vind het zo bijzonder blijven dat uh, ja, gewoon deskundigen en, uh, ja, en andere sporters jou die, uh, die prijs gunnen. En uh, ja, dat, dat blijft een heel mooi gevoel. En wat maakt juist deze, uh, deze toekenning, deze prijs zo'n emotionele voor jou? Ja, misschien wel omdat het inderdaad uh, de, de vierde is. En dat het... Uh, ja, dat ik het... Uh, ja, ook eigenlijk amper kan beseffen. Van ja, ik, ik sta gewoon uh, uh, in het rijtje. dat, dat heb ik dan uh, vanavond gehoord dat Schenk de, de enige was. Geevenaard? Ja, precies. En dan denk je, ja goed, dat is, uh, dat is echt wel... Ja, bijna niet, uh, niet te geloven dat je, daar, uh, dat je daarnaast staat. Als turner. Als turner inderdaad. Ja, nou goed, dat... Uh, dat uh, maakt het misschien uh, uh, voor andere mensen de prestatie ook wel extra bijzonder. Dat is uh, ja, in het voordeel op die manier dan uh, voor de tunnelsport. Dat als je er een keer staat, dan heb je het ook echt goed, uh, goed gedaan. En uh, ja, dat wordt blijkbaar heel erg gewaardeerd. En de sportvrouw van het jaar, Marianne Vos, uh, die geduchte concurrentie had hè, van Irene Wüst en Ranomi Kromi Jojo. Uh, hoe zit dat bij jou? Hoe ervaar je zo'n prijs ten opzichte van al die titels die je behaald hebt? Is het, is het vergelijkbaar het gevoel wat je erbij krijgt? Nee, het is wel anders toch. Uh, voor, een, voor een wedstrijd, daar, uh, daar train je voor, de, daar ben je helemaal uh, voor gefocust. En op dat moment uh, ja, heb je het ook helemaal in de hand. Uh, ja, gaat het, nou ja, behalve de bebouwde specht dan. Maar uh, ja, je, kunt er, uh, je kunt er alles aan doen. En uiteindelijk win je of verlies je. En, uh, gaat alles goed of maak je een fout? En hier is het gewoon afwachten. Je hebt uh, je seizoen gedraaid, je hebt je jaar gehad... Uh, alles wat je eraan kon doen, heb je, heb je al gedurende het seizoen er, erin gegooid. En die is het afwachten wat de vakjury en wat de sporters dan kiezen. Dus dat is wel anders, maar dan is het toch wel heel mooi... als je merkt dat uh, de sporters die waardering zo hebben. Marianne Vos, sportvrouw van 2013, hoort u. Dan weer bij Jolanda van der Velden. Een uh, aanrijding, Marcel, op de A15 Rotterdam richting Gorke. Nou, dat was niet afgesproken. Nee, nee, maar ja, vertel jij dat die mens is daar. Ja. <laughs> uh, bij Papendrecht zijn twee rijstroken dicht. Vanaf Hendrik-Ido-Ambacht staat nu twee kilometer. En op de A73 komt, uh, ik bedoel de A67, komt langzaam wat meer beweging. Tussen Asten en Gelder op nog vier kilometer. De A73 duurt wat langer, hoewel de auto's zijn daar inmiddels wel op de Berger uh, geplaatst op de auto. Tussen Belveld en Maasbree nog zeven kilometer. Ja, goed, het wordt in ieder geval iets rustiger. Jolanda van der Velden, dank je wel. Gaan we het hebben over Opel. Opel, het automerk, zit in zwaar weer. De Duitse autofabrikant scoort rode cijfers. De fabriek in Bogem gaat dicht en in Nederland is het merk afgegleden tot een middenmotor. Toch heeft de Duitse autofabrikant grootse plannen. Moeder, General Motors, gaat 5 miljard investeren. En de Nederlander Ivo van Hulten mag Opel naar die toekomst schetsen. De ontwerper aast op de klanten van Volkswagen. De auto-industrie is altijd ook in golfbewegingen geweest. Opel heeft goede tijden gekend. Volkswagen heeft goede tijden gekend en is nu ook heel succesvol. En daar willen we met Opel graag ook weer naartoe. Dat is toch prima, denk ik. Het is ook nodig, hè, want Opel heeft moeilijke jaren achter de rug. Zit er eigenlijk nog middenin. In Nederland lijkt het een zevende plek te worden dit jaar. Toen ik geboren werd, was Opel almachtig in Nederland... en reed iedereen in een kadet. Ja, met Opel hebben we de afgelopen paar jaar een wat lastigere tijd gehad. Maar we kunnen nu zien dat we ons marktaandeel eigenlijk weer stabiliseren... En we gaan eigenlijk weer de goede kant op nu. Dus dat is een hele spannende tijd. Dus mensen uit de polo, uit de golf, et cetera, lokken. Hoe nou, gaat u dat doen? Op de lange duur is dat het doel. En hoe gaan we dat doen? Door gewoon hele spannende producten te maken. En door bijvoorbeeld innovatief te blijven. Zoals met de Ampera, met Opel, waar was het eerste Duitse merk... Uh, ja, hadden we een elektrische auto. En op die manier willen we verder gaan... En daarmee willen we dan de concurrentie aangaan met andere merken, ja. Maar dat gaat ieder merk ter wereld natuurlijk doen, hè? Iedereen heeft de mond vol over innovatie anders willen zijn. Tegelijkertijd, de grote ergernis van de automobilist... is al die auto's lijken op elkaar tegenwoordig. Ja, natuurlijk. Dat is inderdaad ook zo. Is het tijdperk van de eenheidsworst bijna voorbij? Of blijft het zo? Nou, ik denk wel dat, dat mensen... dat de samenleving aan het veranderen is. Hè. Dus tegenwoordig wil iedereen meedoen... aan dat soort talentenshows. Dus mensen willen allemaal bijzonder zijn. Dus ja... Er is wel iets veranderd met uh, 30 of 40 jaar geleden, om het zo maar te zeggen. Ja. Opel wil terug naar de top. Dat is een streven. Uh, en het is ook duidelijk dat dat niet binnen een paar maanden gaat lukken. Nee, natuurlijk niet. Ja. Hoe is het eigenlijk mogelijk dat het merk zo is afgegleden? Heeft u daarover nagedacht? Ja, ik denk omdat er misschien tijden geweest zijn waarin Opel zo succesvol was. Dat het merk misschien uh, daar wel een beetje te laks in is geweest... om de veranderingen te zien van de nieuwe tijd. En ook van nieuwe generaties, wat ik net al vertelde. Dus mensen veranderen hun, uh, hun idee van een auto verandert. En als je natuurlijk koploper bent... dan is het heel makkelijk om een beetje uit te rusten op je goede... En dan, voor je het weet, glijd je hard naar achter. Dus dat is open gebeurd. En dat hebben we nu sinds een paar jaar ingezien. En we hebben duidelijk offensiever ingestart om daar weer iets aan te gaan doen. Dus lui een beetje ingedut. Dat is ieder gevaar bij ieder succesvol merk. Het is moeilijker vanuit een succesvolle positie om succesvol te blijven, als vanuit een underdog positie de markt weer aan te pakken. Dus dat was ook reden waarom ik bijvoorbeeld van een heel succesvol merk naar een niet zo succesvol merk ben omgestapt zelf. Omdat ik dat een hele leuke tijd vind. Als er juist die verandering aan zit te komen. Ja, u bent overgestapt van Audi naar Opel. Wordt het niet een enorme tour beseffend dat er een fabriek dichtgaat in Bogum? Beseffend dat het met de verkopen in Nederland en ook in Europa nog lang niet lekker gaat? Ja, natuurlijk is dat een flinke kluif. Je moet uh, op een gegeven moment dingen doen... of je moet iets aanpakken zodat je weer vooruit kunt. Uh, vorige week hebben we de beslissing te horen gekregen... dat uh, General Motors Chevrolet terugtrekt van de Europese markt. Dat moet Opel lucht geven in Europa... Ja, er zijn grote budgetten nu gevloeid van Amerika naar Europa om dat mogelijk te maken. Vijf miljard, hè? Ja, ongeveer vijf miljard. We moesten wel, want we stonden met onze rug tegen de muur. En we hebben een duidelijke situatie waarin het merk Opel nu de Europese markt gaat aanpakken, zeg maar. Dus er gebeurt ook echt wat. Geen woorden, maar daden. Ja, geen woorden, maar daden, precies. Ivan van Hulte, de chief designer van Opel, die het merk weer zwang moet gaan geven. Autofabrikant wil in 2016 weer zwarte cijfers schrijven, zo dadelijk meer over de huiskraai. Toto hoort u met Rosanna, ooit geschreven na het schijnt voor Rosanna Arcad. Er wordt vandaag misschien een doodvonnis geveld, gevelgd, Precies. over de huiskraai. Hij komt oorspronkelijk uit Azië en daarom is deze vogelsoort een nieuwkomer in Nederland. Hij hoort hier niet thuis en daarom moet hij weg, vindt de provincie Zuid-Holland. De Raad van State neemt daar vandaag een beslissing over. Zuid-Holland wil hem weg hebben. En waarom Zuid-Holland? Omdat de huiskraai daar woont in Hoek van Holland. Ze zijn hier ooit vermoedelijk met een schip aangekomen... en hebben zich in de Hoek van Holland gevestigd. Zegt Norman Dienst van Zwelm, van de Faunabescherming. Hij kent de huiskraai goed. En dit is wat ze doen. De boot pakken en de wereld veroveren. Althans, dat proberen ze. Dat wil niet zeggen dat dat altijd lukt. Nee. Hier is het maar matig geslaagd. Je struikelt er niet over hè? Nee, Vandaag. nee, dat zal ook nooit gebeuren. De provincie Zuid-Holland denkt van wel en staatssecretaris Sharon Dijksma is het daarmee eens. Voor je het weet is het een plaag. Afgelopen zomer zei ze dat nog... naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer. De huiskraai kan inheemse vogelsoorten verdringen. Hij steelt hun eieren en hun jonkies. In grote groepen brengen ze schade toe aan landbouwgewassen. Hoek van Holland kan een steppingstone worden... om de rest van Europa te koloniseren. Dus nu ingrijpen zal een heleboel ellende voorkomen. Als ze niks doen dan is deze exoot, want hij hoort hier niet thuis, die explodeert en voor je het weet hebben we er een miljoen en... maar die angst is nergens op gebaseerd. Vorig jaar zijn alle huiskraaien geteld het waren er op de kop af 23. 2011 was het topjaar met 29 exemplaren. Als je kijkt naar hoe zij zich hier voortplanten, dit jaar heeft één paar van de totaal 20 exemplaren twee jongen. Voortgebracht. Vorig jaar, idem dito. Dat is niet eens voldoende om die 20 op lange termijn in leven te houden. Dienst van Svelm denkt dat de nieuwkomer niet opgewassen is tegen de inheemse concurrentie: de kou, de kraai en de meel. Trouwens, voor wie hem niet kent: de huiskraai is zwart, heeft een grijze vlek in zijn nek en is een slag groter dan de kou. En dit is zijn stemgeluid. Die kraaien, ja. Ja, ja? ja, die kennen wij. Peter van het vispaleis aan de koningin Emma Boulevard kent ze. Omdat ze vaak bij hem komen eten. Dat die vreemdelingen hier zomaar aan land zijn gekomen, vindt hij geen bezwaar. Ja, zo nou ja. Zo zijn er meerdere bevolkingen hier gekomen. Hè. Laten we eerlijk zijn. Dus nee, we, laten we ons niet druk maken over een vogeltje toch? We hebben meer last van meeuwen als, als van kraaien. En ik vind het onzin als het doodgemaakt moet worden. Ja, toch? Nee, ik vind het onzin. De Raad van State beslist dus vandaag over het lot van de huiskraai. Dat kan maar één ding betekenen, denkt Dienst van Swelm. Want de huiskraai is een beschermde vogelsoort. De vogels waren wettelijk beschermd in een lopende zaak. En de staatssecretaris heeft gemeend... halverwege het proces de vogel onbeschermd te verklaren. Dat is een poging... Van de staatssecretaris van de politiek om de rechter te beïnvloeden. Dat is een schending van de trias politica, de scheiding van rechten en staat. Het is ongelooflijk waar je uitkomt als je het hebt ja, over zo'n gewoon onbeduidend kwestie. zwart vogeltje. Ja, maar het is een juridische kwestie. Ja. Dus het gaat er nu eigenlijk helemaal niet meer om of ze exotisch zijn of niet. Het gaat erom dat de staatssecretaris haar bevoegdheden overschreden heeft. Voor mij mogen ze blijven, zonder meer. <lacht> Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Met de Riemel De oud-gedeputeerde Ton Hoijmaiers heeft sinds zijn aftreden al ruim drie ton wachtgeld gekregen. Het heeft de Telegraaf gehoord van de provincie Noord-Holland. Hoijmeijers werd veroordeeld voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Per maand ontvangt hij een uitkering van ruim 6.000 euro. Ondanks dit bedrag zei Hoijmeijers tijdens het proces krap bij kast te zitten. Een bijzondere winnaar van de Canadese lotto. Hij heeft de ruim 40 miljoen dollar weggegeven aan een goed doel. Bij de Canadese nieuwszender CBC News legde hij uit waarom. Ik ben gelukkig enough. Um, through my career, 44 years with a company, I did very well for myself. I've done enough that I can look after myself, uh, my kids. I don't really need that money. Tom Christ zegt dat hij het goed heeft en prima voor zichzelf en zijn kinderen kan zorgen met al het geld dat hij al heeft. Het gewonnen geld gaat vooral naar kankeronderzoek, omdat zijn vrouw twee jaar geleden aan kanker is overleden. De beroemde treinovervaller Ronnie Bix is overleden op 84-jarige leeftijd, meldt Sky News. Ronnie Bix maakte deel uit van de bende die de posttrein beroofde tussen Glasgow en Londen in 1963. Ze roofde een recordbedrag van 2,6 miljoen pond. Bix werd gevangen gezet, maar ontsnapte na twee jaar. Bix werd het laatst in het openbaar gezien bij een andere herdenking, zegt de verslaggever van Sky. Hij was last seen in public gezien in august this jaar. There was a service um, at Highgate Cemetery around the graveside of Bruce Reynolds, the other, um, the mastermind of the robbery, who died earlier this year. Bix was dus in augustus de gast op een herdenking... voor de leider van de bende, Bruce Reynolds. Hij was de bedenker van de roofoverval. Tot zult de Telegraaf. Krant schrijft over een bijzondere vacature bij Bierbrouwer Heineken. Het bedrijf zoekt voor volgend jaar iemand... die het oranje gevoel kan aanwakkeren en verspreiden. Door bijvoorbeeld als eerste de Polonaise in te zetten. Raymond Serré, ik zie een baan voor je. <gacht> Gaat de Polonaise de studie uit. Mocht Nederland overigens wereldkampioen worden bij het WK Voetbal... dan wordt eh, jaar salaris van diegene vet.